En dat gaat vandaag over Al-Fa'il. Ik heb jullie voorbeelden gestuurd. Jullie mogen, mogen nu daarbij kijken. En degene die het boek hebben, mogen natuurlijk ook in het boek kijken. De voorbeelden. Waar begin ik mee? En de les gaat, zoals gezegd, over Al-Fa'il. En Al-Fa'il is in het Nederlands, als je het vertaalt naar het Nederlands, dat is... Uh, hoe noem je dat? Al-fa'il. Persoonsvorm. Persoonsvorm. Degene die het werk verricht. uitvoerder, uitvoerder, Zo kun je het noemen. Al-fa'il. Degene die de behandeling beha verricht. <coughs> Voorbeeld 1. Tara al-osforu. طار العصفور جرى الحصان لعب الولد يعوم السمك يلسع البعوض، تأكل البنت نخماس، أين طار العصفور جرى الحصان لعب العصفور 4. Ja'oumu's semaku. 5. Ja'lfaaru's alba'oubu. 6. Ta'kulu's albintu. Onderwerp, barak allahfik. Dat is wat yeah, ik wil zeggen. Bedoel je het onderwerp? Excuses voor het ontbreken. Ja, ik bedoel onderwerp. Zo noem je het in het Nederlands. Alfa'il. dat is onderwerp. Degene die het werk verricht, die uh, het werkwoord uitvoert uh, Eerste voorbeeld Tara al voor. Tara al voor. dat wil zeggen de vogel vloog Jara al hisanu het paard rende Laiba al Waladu het kind speelde al essemaku, de vis zendt. Yelserau al-baobo, de mug steekt. Takulu albintu, het meisje eet. Zoals jullie hier zien in deze voorbeelden, die bestaan uit twee woorden. الأمثلة السادقة كلها جمل ديز فورد ديز زينن ديزن ألمان خوية زينن جمل مفيدة وكل جملة منها تتكون من فعل واسم ألقفن ديز زينن بسطات من فعل ان اسم وإذا بحثنا في الأمثلة الثلاثة الأولى Nara en Levi Tara, hoe wil Osvoor. En we zien in de eerste drie voorbeelden dat degene die vloog, dat is de vogel. En degene die rendde, dat is het paard. En degene die speelde, dat is het jongetje of het kind. Dus de vogel is degene die de handeling van vliegen heeft gedaan. En al het paard, dat is degene die rende, die deze handeling heeft verricht. En Al-Walad is degene die het spelen, de spelen heeft verricht. ولذلك يسمى كل واحد من هذه الاسماء الثلاثة فاعل، وكذا يقال في بقية الأمثلة. إن دار، نمذ، ألك، اسم، فندري، بس العصفور، الحصان، الولد، بنمذاي فاعل. En zo kunnen het zeggen ook voor de andere voorbeelden. Dus Tara al -osfur", Tara is Fial-Madi, vloog, dus Fial-Madi, het gebeurde in, de, in het verleden. En Osfoor, dat is de vogel. En Jara al-Hisan, dus de, het paard rende in verleden tijd, dus Jara is Fial-Madi, Laybay is ook Fial Mabi, maar Yaomu, Yaomu Semeko, dat is Fial Mobaria. Yel Fao is Fial Mobaria. Ta' is Fial Mobaria. Maar daar gaat onze les vandaag niet over. Het gaat over een isem die daarna komt. Een isem die deze handelingen verricht, die deze werkwoorden doet. En die heet Sa'il. Die noemen wij Sa'il. واذا نظرنا الى كل اسم في الامثله السابقة اصف كيكن نار دي اسماء ناد اسم دي ناديس دي دي الافعال كوم وجدنا وجدنا مس وجدناه مسبوقا بفعل دي زين داتر ان فعل دافور ستاط طار العصفور العصفور اس اسم ان طار اس فعل دي الاسم العصفور دي فور غاغان met een fi'al en dat is heel belangrijk wat zien we nog meer we zien dat al-usfoor dus een ism die na die fi'al komt een ism die die handeling verricht, die het werkwoord doet wat zien we we zien als we kijken naar de laatste letter in dit geval ra van al-usfoor, we zien dat de Ra een Dhamma heeft dat wil zeggen dat Al-Osfoor Marfoa is dus wat betekent Marfoa Marfoa betekent dat hij de Dhamma heeft aan het eind en het eind hier van Al-Osfoor dat is Harf al ra dus de Ra heeft Dhamma en waarom heeft hij Dhamma omdat hij fa'il is omdat hij fa'il is en Vandaag, zoals jullie zien, leren we hoe we de tekens neerzetten. Wanneer zetten we een Dhamma neer, wanneer zitten we een Fetha neer, wanneer zitten we een Kasra neer. Wanneer zeggen we bijvoorbeeld Al-Kitabu, wanneer zeggen we Al-Kitaba en wanneer zeggen we Al-Kitabi. In deze les leren we wanneer wij... Al-Kitabu zeggen of Al-Asforu in dit geval wanneer? in dit geval bijvoorbeeld als het fa'il is als een ism een bepaalde handeling verricht met andere woorden als hij fa'il is onderwerp uitvoerder richter van een bepaalde handeling dan is die fail. en als het fail is dan mag je automatisch aan het eind bij de laatste letter van dit, deze isen, mag je daar een domma neerzetten. Mag je hem marfoor verklaren. Dan is het marfoor. Kijk maar. Tara al-Ozfuru Jara al-Hisanu La'iba al-Waladu Je mag niet zeggen La'iba al-Walada dat is fout. al Waarom is het aladu? Omdat het fail is. En fail is altijd En Nu komt het sterren. al is mun Dus wat is het fail? al dat is een isim die Marfoa is. Marfoa betekent dat hij de Dhamma aan het eind krijgt. Voor hem is er een fi'al gekomen. Hij is voorgegaan met een verjaal. Hij duidt op degene die de handeling heeft verricht. Dat is al Nou, dit is eigenlijk de les van vandaag. We hebben het gehad over al fail We hebben geleerd dat Al-Fa'il is degene die de handeling verricht. Maar hij moet wel na, hè? Hij moet wel na een fi'al komen. Eerst een fi'al en dan fa'il. Eerst een fi'al en dan degene die die fi'al verricht, die handeling verricht. En dan is de ism die na de komt, is dan fa'il en die is altijd maar voor. Betekent dat hij altijd die dhamma Krijgt. Dat is de les van vandaag. En nu geef ik eventjes gelegenheid om vragen te stellen als ze er zijn. Hierover, of in file. Dan mogen de rode punten eventjes weg. Als iemand, uh, uh, nou ja, is uh, natuurlijk een uh, uh, hand omhoog. En dan mogen jullie de vraag stellen. Uh, om Abdullah, uh, wat is uw vraag? Jullie kunnen mij wel horen, hoop ik. Want ik zie geen microfoon voor mijn naam. Ja, oké. Okay. Oma uh, um Abdullah heeft een vraag. Wanneer schrijf je juist U, of A, of I? Nou, er zijn verschillende regels. Dat gaan we behandelen, insha'Allah bij, oh, bij elke hoofdstuk krijgen we een nieuwe regel wanneer we streep Fatha A doen, of i of oe. In dit geval hebben we geleerd, dus bij het al, als een ism komt na een fa'al en die ism, die verricht die handeling, dan weten we dat het fa'al is en dan weten we dat we een oe, dus een bamma achter moeten zetten. Dat is wat we vandaag hebben geleerd en wanneer we a of i, Zitten aan het eind van het woord, dat komt, Allah uh, bij elke les die we zullen zien. Maar voor betekent dat je dus aan het eind van het woord een dhamma hebt. Letterlijk betekent maar voor uh, omhoog gehezen. Dat betekent letterlijk. Maar maar voor in de nacho betekent dat hij de dhamma aan het eind krijgt dit uh, dhamma is het teken dat is het teken dat dit ism marfoa is o alaikum salam wa ala barakkaat <laughs> uh, dat is dus het teken dat dil ism marfoa is uh, maar er zijn andere tekens van uh, andere maar dat zullen we in Sorry. later euh, behandelen. Sorry. even kijken. Zijn er nog meer vragen? Mensen, nou, Sorry. we mensen die willen storen? Sorry. Sorry. Sorry. Sorry. al. Zijn er nog meer vragen? Damma is toch een rondje. Nee, niet een rondje. Uh, rondje dat is sukun. Damma dat is een rond, een soort wow, een kleine wow die je schrijft op een letter. Wau. Dat is een kleine wow De letter wau. Even opschrijven. Dus deze maak dan heel klein en schrijf je boven de letter. Dat is damma. بتذكر بتذكر نعم الولد يوست الولد بالد ان الولد دي جاء الولد جاء الولد جاء اس maar voor bij dhamma want die dhamma is duidelijk te zien aan het eind van al-waladu. Nou, zuster Omdawud wat zal je met de vraag wat is het huiswerk voor de volgende week? dat ga ik nu geven Eh.. huiswerk ga ik Allah naar jullie toe sturen want nu is het uh, uh, te laat en ik zie dat de meeste mensen zijn weggegaan maar in ieder geval ik zal het naar jullie per e-mail opsturen even lezen assalamu alaikum wa rahmatullahi broeder sorry ik heb insa'Allah een vraag Wordt mij bekend voor daar ik u vragen of misschien een broeder bent die uit Duitsland komt. Uh, nee. Ik kom. Uh, nog meer vragen? Beter. Maak uw les af. Ach, ja, het is nu afgelopen. De les is klaar. Dat is eigenlijk de fail De fail We hebben geen haast. Insha'Allah. Tenzij u zegt me. Nou, de les is eigenlijk klaar. Dus de fail hebben we gehad. En nu rest, mij alleen jullie uh, huiswerk geven, te geven. En dat zal ik per e-mail doen. inshallah ta'ala. Aan iedereen die zich aangemeld heeft. Zal ik een e-mail sturen bij Emilia ta'ala. Zijn er nog meer vragen? Assalamu alaikum Broeder Wanneer leren we hoe we de werkwoorden moeten vervoegen afhankelijk van de persoon? Broeder Abu Ibrahim, dat komt inshallah Allah later Niet Uitlopen. We gaan het langzamerhand opbouwen, dus beetje bij beetje. Uh, ik ga eigenlijk mee met uh, de langzaamste, de mensen die nog uh, beginnend zijn. Daarmee ga ik mee stapje voor stapje en we gaan gewoon het boek doorlopen. En we komen vanzelf in z'n Allah bij die vervoegingen. Waar ik wa graag van Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Zijn er nog meer vragen? Zo niet. geeft u misschien ook lessen aan iets gevorderde? Zo, we uh, uh, Zo niet, blijft het boek op hetzelfde niveau of verandert die naarmate we verder werken? Hier is een vraag, geeft u misschien ook lessen aan voor gevorderde? Zo niet, blijft het boek op hetzelfde niveau of verandert die naarmate we verder werken? Uh, nee, ik geef geen uh, andere lessen dan deze, uh, maar uh, nou, dit boek bestaat uit delen, dus we, gaan van, we zijn begonnen uh, vanaf het begin van het boek, zeg maar, en we gaan het steeds opbouwen. Dus het wordt steeds gevorderder, hè? het wordt steeds uh, ingewikkelder zou je het zeggen. Maar we gaan stapje voor stapje verder de Inileïte halen. En dan is het ook wat interessanter voor mensen die gevorderd zijn. Want inderdaad, ik merk hier dat mensen zijn die heel ver zijn met hun Arabisch. Maar in ieder geval, als er vragen zijn, dan kunnen ook die mensen hun vragen stellen. Ook over andere zaken die niet behandeld worden. Maar dat wordt niet tijdens deze les uh, gesteld, maar af en toe dan ben ik ook online en dan kunnen jullie uh, met jullie vragen komen, inshallah. Nou, geen inshallah, broeder, in mijn broeders in mijn omgeving die geen internet tot zich beschikken. Geeft u ook misschien ook privé-listenbarkloos mee. Ehm... Um, Nee, op dit moment is het alleen via tol-tolk dat ik het doe. Wa ilaik. Wa Allah ta'ala ilaik. Even kijken. Umjadir. Dan vraag je inshallah. Bent u ook van plan om ons te toetsen, bijvoorbeeld? Ja'ni, dat u een kleine toets samenstelt na bijvoorbeeld 10 les, lessen een toets als herhaling van de lessen ja inshallah ik zal jullie uh, ik had ook zelf in gedachten om na 10 lessen inderdaad uh, om een toets te geven aan jullie en dat zal in de vorm zijn van vragen zoals jullie gewend zijn met de oefeningen die in het boek staan uh, en dan Zullen we zien, inshallah, misschien zal dat via e-mail gaan of uh, uh, gaat het gewoon via een uh, les die we daarvoor gaan reserveren. Maar daar ben ik nog aan het over nadenken, inshallah. Abu Azie, je hebt een vraagje, van dat. Ben je wel eens online via Messenger vragen? Uh, ja, ik ben wel eens online, maar ook via Paltalk. Dus als je op Paltalk komt, dan ben ik soms ook online, overdag. En dan kun je je vraag stellen in alle tijden. Dat mag, ja. Je mag me toevoegen. Geen probleem. Andere vragen? of barakallahu ta'ala. Barakamsalam. Wat Allah. MashaAllah. dat was weer een hele leuke les. Ja, ik hoop dat het duidelijk was geweest. We hebben vandaag heel veel huiswerk behandeld. Het is ook zo, want de vorige les was lang. Is dat brudder Abdullah er? Nee, volgens mij niet, want die is al weg. Oh nee, hij is er. <laughs> Alhamdulillah, dat het duidelijk is. Ja, er zijn niet veel vragen, dus dat betekent eigenlijk twee dingen. Of jullie hebben alles begrepen, of jullie hebben niets begrepen. Als jullie niets begrepen, dan kun je ook niks vragen. En als jullie alles duidelijk hebben gevonden, dan hebben jullie ook niks te vragen. En dat is, ik hoop dat tussen de, de laatste is, dat jullie alles hebben begrepen, Zanda. Thait, als er geen vragen meer zijn. Dan verlaat ik jullie insha'Allah ta'ala en dan zeg ik tot de volgende les op maandag de Ibn Laih ta'ala. En zes alhamdulillahirrahim voor jullie geduld en aandacht. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu alaikum. Ik ben een